gezien dat ik naar de kapper geweest ben. Er is er zo weinig vanaf. Nee, dat is goed. Er is niets te weinig vanaf. Waarom heb je er dan niets van gezegd? Je hebt er ook niets van gezegd dat ik naar de kapper ben geweest. En ik ben gisteren al geweest. Nou, dan heeft hij er zeker niet zoveel afgedaan. Ik begrijp niet waarom je zo tegen me moet uitvallen. Ik verwijt je toch niets. Je doet weer of je wat verweten wordt. Ik mag toch wel zeggen dat je niet eens ziet dat ik naar de kapper ben geweest. Ik hoorde daar een verwijt in. En waarom hoorde je daar een verwijt in als er geen verwijt is? Maar het betekent toch dat je vond dat ik het wel had moeten zien? Dat betekent het helemaal niet. Wat mankeert je? Oh, vergeet me niet op. Het is er gebeurd dat je zo thuis komt. Is er is misschien iets gebeurd op het bureau, dat je niet lekker zit. Is er is niets gebeurd. Ik vind het geen manier dat je scriptjes aan ons laat lezen... ...voor je zelf besloten hebt om ze te nemen. Daarmee als je de privacy van die mensen aan. Ik wil daar niet aan meedoen. Maarten? Jullie zijn verantwoordelijk. Het gaat niet om de verantwoordelijkheid op ons af te schuiven. Hoor je me niet? Wat denk je dan aan? Ik ben acht uur lang in touw geweest. Als ik acht uur lang in touw ben geweest, dan kan ik niet meer zo snel reageren. Ik heb gehoord wat je gezegd hebt. Ik kan het letterlijk herhalen als je me even de tijd geeft. Maar het duurt even voordat ik erop kan reageren. En denk je dat dat voor een ander leuk is? Nee, dat denk ik niet. Maar hoe denk je dan dat het is om de hele dag alleen thuis te hebben gezeten en dat er dan iemand zo thuis komt? Denk je dat dat leuk is? Maar jij reageerde vroeger net zo. Zo heb ik nooit gereageerd. Als je iets tegen mij zegt, dan geef ik altijd antwoord. Toen jij nog op het museum voor de tropen werkte, dan mocht ik niet zeggen als ik je van de tram haalde. En dat duurde soms een Dat is, dat het dat is gewoon uur. gelogen. Je hebt altijd gewoon tegen mij kunnen praten. Ik herinner het me toch? Dat, dat heb jij je niet te herinneren. Het is mijn leven. Dat heb je je niet te herinneren en het is gelogen. Het is niet gelogen. Ik hou je mond! Het is een schande om je zoiets te herinneren. Ik, ik verbied je om je iets te herinneren dat van mij is. Het is mijn leven. Het is toch ook mijn leven? Het is jouw leven niet. Het is mijn leven. En ik verdomme het om met valse herinneringen 30 jaar later beschuldigd te worden. Het is geen beschuldiging. Het is een middel om mij vanuit je eigen ervaring te begrijpen. Ik wil jou niet begrijpen. Hoor je me? Ik wil niet dat ik 30 jaar later nog eens beschuldigd word. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil dat niet, hoor je me. Ik verdomme het. Dat wil ik niet. Doe die radio uit! Not one penny! En je zult het intrekken ook, en anders zal lachen je ...om dacht, voorzien bloemen neer te zetten. Is dat wat? Zou dat weer geen glazen met gecht geven? Waarom? Omdat hij geen bloemen voor zijn doctoraal heeft gehad. Die man is zo stinkend jaloers. Ja, hè, dat kan ik geen rekening mee houden. Hij was hier anderhalf maand en zien is hier tien jaar. Bovendien betekent het voorzien veel meer dan het voor hem betekende. Ja, het lijkt me wel goed. Zal ik het ook even met de anderen bespreken? Wou je muziek daar dan ook bij nemen? Nee, muziek niet, alleen wij. Goed? Ja. ja, dat lijkt me ook. Ja. Dag Jetske, dag Gert. Uh, Sien doet vanochtend haar doctoraal, zoals bekend. Um, ik dacht erover een bloemen op haar bureau te zetten, van ons zessen. Goed? Ja, dat vind ik wel aardig. Ja. Jaloers. Ja. Natuurlijk. Stinkend jaloers. <laughs> ja, stinkend jaloers. Ja. Dat is het goed. Reden te meer. Ja, hoeveel moet je daarvoor hebben? Dat hoor je nog wel... Ik zal de een man, drie gulden? Ik wil ook nog wel wat meer geven. <coughs> Ik zie dat. Jitske en Gert zijn akkoord. Is Bulter hier geweest? Nee. Wil jij je dan even in de gang opstellen? Hier is hij niet geweest. Ik neem de voorkant. Bulten! Bulten. Waar zit je? Hebben ze hem? Nee. Ik ben even naar Hans. Wat was dat nou? Engelien dacht, geloof ik, dat ze bulten in het gebouw had zien lopen. Idioot. Ja, ik ja, kan het me ook niet goed voorstellen. Hans, heb je even tijd? Ja hoor. Um, Sien doet vandaag haar dokter Zou jij het schoolbord willen versieren? met krijt? ja. Ja, dat wil ik wel doen. Moet er nog iets opstaan? Gewoon hoera en uh, dan een open plek voor onze namen. Niet hartelijk gefeliciteerd? Of... Nee, hoera is genoeg. Ja. Ze komt om twee uur. Uh, we dachten erover om voorzien Bloemen neer te zetten als ze straks komt. Uh, doen jullie ook mee? Ja hoor, altijd. Dat vind ik ontzettend aardig. Uh, heeft een van jullie zin om ze tussen de middag met mij te gaan kopen? Nou, dat moet Lien maar doen, want daar heb ik geen verstand van. W wil jij dat doen, Lien? Dat wil ik wel doen. Wat, wat voor bloemen zullen we nemen? Uh, misschien kunnen we kijken wat ze hebben. Ik bedoel eigenlijk, van wat voor bloemen denk je dat het zien houdt? Dat weet ik eigenlijk niet. Van plastic bloemen. <laughs> Ze heeft eens tegen mij gezegd dat bloemen zo gauw gaan stinken. Bloemen hebben soms een lijkenlucht, ja. Maar ik denk dat dat eerder een associatie is. Ja. En jij... Van, uh, van wat voor bloemen hou jij? Ik geloof dat ik van alle bloemen houd. Maar als we nou bloemen voor jou zouden kopen, wat zou je dan liefst hebben? Ik denk een veldboeket. Zie je er wat bij? Laten we nog maar even doorlopen. Die rozen vind ik wel mooi. Ja, die vind ik ook wel mooi. Hoe duur zijn die rozen? Zeven en 10. Uh, 20? tien. Twintig? Die daar. Is die niet verlept? Oh, nu zijn het er maar negentien. Dat zie je toch niet? Nee, dat, dat, dat zie je niet. Ja, um, dat zie je echt niet. Eh, gaat ze toch niet tellen? Alsjeblieft, precies gepast, dank u wel. En een rode roos voor jou, omdat je zo lief gezegd hebt. Het maakt toch wel? Wat moet ik daar nou mee? <laughs> In een vaasje zetten? Uh. Uh, hebt u een, uh, een vaas voor mij, meneer Wigbold? Uh, zeker voor uw meisje, is het gelukt? Ja, ja. Ik uh, dacht van wel. Prachtig. Ik heb het ook maar gesigneerd. Meesterlijk. Heb je ook een krijtje? Hans heeft het schoolbord versierd. Ja. ja. Oh, oh, oh. Omdat Omdat ja. hoera heen kunnen jullie je naam zetten. Kunnen jullie ook eens kijken? Ja, geweldig. Jee. Mooi, hè? <laughs> Waarschuw jij me als Cien is? Ja. Dan kom ik even feliciteren. Maarten, Maarten ik weet niet of je hoofd naar, naar Bach staat. Dit is een uit zijn verband gelichte Bach-vertolking. Vleugels en piano's waren er toen nog niet, maar desondanks, of misschien dankzij, verschrikkelijk mooi. Die Loesje Glenn Gould neuriet er ook nog zo aardig bij. Geen storm, maar wel drang af van la lettre. Rie, rie. rie. En dus dat? Dat is van Rie. Waarom? Misschien wil ze je ergens voor bedanken. Ik zou niet weten waarvoor. Misschien is het dan nog ergens anders voor. Ik ben benieuwd wat Nicolina straks van zegt. Leg ze dat maar eens uit. Ik ga er even bedanken. <laughs> Dat is aardig van je. Ik dacht dat je daar wel van zou houden. <laughs> uh, is dat die man die ook jazzachtige muziek heeft geschreven? Je bedoelt Glenn Miller zeker? Nee, nee uh, niet Glenn Miller, iets met, uh, met, iets met Gould. Hm. Maar ik vind het in ieder geval uh, aardig. Ik zal naar luisteren. Dank je. Hoe kan iemand dat nou mooi vinden? Vind je er nou iets aan? Nee. Dan kan je het nog beter op klaarverswimbel spelen. Vind ik ook niks aan. Maar dan is het wel beter. Eigenlijk hou ik helemaal niet van Bach. Vind je het wel mooi? Nee, niets. Ik vind het niet mooi. Nou, zitten we dan mooi mee, met zo'n plaat. Moeten we daar nou weer mee? Nou, gewoon, in een vaasje zitten. <laughs> Ha, Bart. Ik ben er weer. Dat doet me plezier. Dat hoop ik. Zullen je er gaan zitten? Uh, doe ik eerst even het raam dicht, als je het goed vindt... want de dokter heeft mij op het hart gedrukt dat ik geen kou mag vatten. Hoe gaat het nu? Dank je, het gaat nu wel weer. Ik ben alleen nog gauw vermoeid. En het lezen? Dat valt me niet mee, eerlijk gezegd. Lastig. Ja, zo kun je het wel formuleren. <laughs> Hoe had je je rentree hier nu voorgesteld? Dat hangt ook van jou af, natuurlijk. Niet in de eerste plaats. Het hangt er vanaf waarvoor je me wilt gebruiken. En dan zal ik natuurlijk moeten kijken of ik daaraan kan voldoen. Ik had gedacht, als je nou eens begint met gewoon om je heen te kijken. en dan geleidelijk zoveel werk naar je toe trekt als je aan kunt. Maar jij zult toch wel een voorkeur hebben? Je bent hier lang genoeg om zelf te bepalen waarin je het beste rendeert. Dat zullen jullie toch ook moeten vinden? Natuurlijk vinden we dat. Ik zou daar te zijnde tijd dan toch wel eerst een gesprek over willen hebben met de betrokkenen. Tuurlijk. Um... En ik wou je in het begin ook nog niet in de circulatie opnemen... ...niet van de mappen en ook niet van de correspondentie... ...totdat jij een sein geeft dat je daar aan toe bent. De correspondentie zou ik toch wel graag willen zien. Dan draai je wel mee met de correspondentie. Ja, ik kan er nog niet allemaal over zien. <laughs> Mag ik er nog eens over nadenken? Tuurlijk. En je kunt ook met een ander voorstel komen. Hé hey Bart. Ik zal nog eens over je voorstel nadenken. Goed. Dag Art. Dag hoe gaat het? Zoals je ziet, ik ben alleen nog wat gauw vermoeid. En ik moet oppassen, niet koud te vatten. Maar voor het overige gaat het wel weer. Ik ben nu naar Balk. Balk wil praten over het jaarverslag. Hij heeft me de vorige week het jaarverslag van Volkstaal ten voorbeeld gesteld. Had hij daar dan een bepaalde reden voor? Hij zal vinden dat ik ons niet breed genoeg maak. Dat zou ik heel akelig vinden. Nee, dat er we gaan. Tijdens jouw ziekte is het klimaat ruwer geworden. Tot straks.